7 uur. Het NOS journaal. Ewout de Jong. Twee doden door besmette zalm. Onderzoek naar geldtekortorganisatie WK wielrennen. En een OM bekijkt de echtheid werken heiboer. De salmonella-uitbraak door de besmette zalm van visfabrikant Foppen... heeft twee mensen het leven gekost, dat schrijft dagblad de Stentor. Volgens de krant heeft het EVM bij twee overledenen... een koppeling gelegd met de bacterie salmonella. De salmonella Thomson, die ook in de zalm is aangetroffen. Het gaat volgens het RIVM om twee ouderen. Afgaande op rekenmodellen schat het instituut dat het aantal sterfgevallen... door de salmonella-uitbraak op 17 kan uitkomen...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 die de rekeningen kan betalen. De provincie stond al garant voor bijna 9 ton. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de echtheid van 4.500 werken van Anton Heiboer. Maar over de authenticiteit van de werken lopen verschillende procedures. De collectie Schilderijen en Etsen zijn in het bezit van twee kunsthandelaren uit Amsterdam. Het zouden werken zijn uit de periode tussen 1952 en 1960... de zogenoemde Haarlemse periode van Heiboer... Kunstenaar heeft altijd gezegd alles uit die periode te hebben vernietigd. Ook zijn weduwe betwijfelen de echtheid van de collectie. De kunsthandelaren zeggen het werk te hebben gekocht van een vriend van Heiboer. Ze zouden bewijzen hebben dat de collectie echt is, zoals noodhuis en een authentieke handtekening van Heiboer op alle werken. Het OM heeft nu dus een onderzoek ingesteld. Steeds meer basisscholen geven al vroeg les in vreemde talen. Het Europees platform dat zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs spreekt van een explosieve groei. Ook het tweetalenonderwijs neemt een vlucht. In 2007 boden 127 basisscholen vroeg vreemde talenonderwijs aan. Eind 2011 was het aantal scholen gestegen tot meer dan 650. Meer dan een vervijfvoudiging. De stijging komt vooral doordat de ouders erom vragen.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 In Londen is een schilderij van de Duitse kunstenaar Gerhard Richter voor een recordbedrag geveild. Het kunstwerk Abstractes Beeld werd voor 26,4 miljoen euro verkocht.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 Een heel goedemorgen. Gaat dit de dag worden dat hackers... grote websites van de overheid en kabelbedrijven wisten plat te leggen? En we slaan steeds meer computergegevens op in een cloud, een online geheugen. Maar hoe veilig is dat? En we kijken terug op het omstreden optreden van Willem Holleder in College Tour. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half negen deze morgen. Het is zaterdag 13 oktober 2012. Vandaag dus... Dat is ook de dag die het hackerscollectief Anonymous heeft uitgekozen voor een massale aanval op Nederlandse websites. Sites van de overheid, kabelmaatschappijen, providers en organisaties als Buma Stemra en Brein zijn door de hackers aangewezen als doelwit. Want Anonymous is boos over de gedwongen sluiting van de Pirate Bay, een website waar links naar illegale muziek en films te vinden zijn. Het uh, Cybersecurity Centrum van het ministerie van Justitie neemt de dreiging erg serieus. Aart Jochem van het NCSC, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, waarom neemt u juist deze dreiging zo serieus? Nou, wij, wij nemen iedere dreiging serieus. Gaan we um, ook na um, wat, wat de achtergrond is en, en, en hoe reëel het is? In dit geval uh, nemen we de, uh, de dreiging. Extra serieus, omdat er uh, vorige week in Zweden ook een aantal uh, aanvallen zijn uh, uitgevoerd op overheidssites. Uh, ja. En uh, daardoor zijn uh, ja, korte tijd die sites ook echt uit de lucht genomen. En we vermoeden dat uh, daardoor ook deze oproep wat meer, uh, wat meer aandacht zal krijgen. Ja, wat voor soort uh, aanval gaat het worden? Ja, wij noemen dat uh, in technische termen een denial of service aanval. Dat betekent eigenlijk dat. Uh, Websites moeilijker bereikbaar worden of uh, in het ergste geval helemaal uh, uit de lucht genomen worden. En dat komt dan omdat die hackers zo massaal die website bijvoorbeeld bezoeken. Absoluut. Ja, dus een, een grote hoeveelheid verkeer richting zo'n website. Uh, nou, zo'n website kan, kan heel veel hebben, maar er zijn altijd grenzen aan. En op een gegeven moment uh, wordt die traag of uh, niet meer bereikbaar. Want dat zou dus een van de gevolgen kunnen zijn dat we te maken krijgen met trage websites. Ja karakter van dit soort aanvallen. Maar ze kunnen ook helemaal op zwart gaan, begrijp ik. Ja, dat zou in een, in een uiterste geval uh, uh, inderdaad kunnen gebeuren. Nou, staan er ook websites bij van kabelmaatschappijen. Kan ik me dan voorstellen dat ze niet alleen die website belasten... maar ook de voorziening van die kabelmaatschappij? Nou, daarom zijn wij uh, vandaag ook wel uh, gewoon alert... Uh, omdat je nooit precies weet wat zo'n uh, wat aanval uh, uh, tot gevolg heeft... De opgeroepen, um, in de oproep staan een aantal websites. Als die uh, onbeschikbaar uh, of niet meer beschikbaar zijn of moeilijk bereikbaar... dan zal dat geen uh, effect hebben op de, de achterliggende processen. Dan gaat het over de publieke websites van die organisaties. Mm -hmm. Je merkt daar verder niks uh, van uh, dat je eigen internetverbinding trager ja. wordt... of dat je rekening langzamer uh, binnenkomt. Maar wat kunt u daartegen doen? Nou, doen? Het is moeilijk te voorkomen, dit soort uh, aanvallen... Um, er zijn wel een aantal maatregelen. In ieder geval gaat het erom dat um, organisaties die nu een uh, uh, slachtoffer zijn of doelwit zijn, uh, alert zijn en zeker ook met hun uh, kabelmaatschappijen en hun uh, internetproviders goed contact hebben. Want het gaat erom om het verkeer dan zo snel mogelijk om te leiden. Dus het slechte verkeer, wat je niet wil hebben naar je website, die, die moet je omleiden en, uh, en filteren uit de hele verkeersstroom die naar je website gaat. Ja, ja, dat kunt u gewoon zien. Nou, de, de, de internet service providers die kunnen dat zien. Die zijn ook, uh, ook vandaag alert. En uh, zorgen ervoor dat dat zo goed mogelijk uh, omgeleid wordt. Dus u kunt gewoon zien dat wat de, zeg maar, de slechte bezoekers zijn en de goede? Uh, nou, dat is uh, iets gecompliceerder. Je zal daar wat, uh, wat, wat onderzoek moeten doen naar het type verkeer... en waar het vandaan komt. En dat, uh, en dat maakt het eigenlijk uh, zo moeilijk te voorkomen... Dus eigenlijk is de, de reactie, zorgen dat je alert bent en, uh, en snel het uh, type verkeer uh, onderzoeken en onderscheid, uh, is eigenlijk de, de, de beste aanpak hierin. Ja. Wel prettig dat ze u van tevoren waarschuwen. Ja, dat hebben we niet altijd. Dus uh, dat nemen wij uh, erg op prijs. <laughs> nou goed, dan uh, hopelijk gaat het u lukken dan om, uh, om de sites bereikbaar te houden vandaag. Aart Jochem uh, van het Cybersecurity Centrum uh, van het ministerie van Justitie, dank u wel. Het is tien minuten over zeven geworden. Ja, Van tevoren was er veel kritiek. Een topcrimineel als gast in het NTR-programma College Tour. Gisteravond was het dan toch zover. Willem Holleder werd geïnterviewd door presentator Twan Huis... voor een collegezaal met studenten die Holleder ook vragen mochten stellen. Een verslag van Paul Sanders. Goedenavond en welkom bij College Tour. Het kan niemand van u ontgaan zijn, onze gast vanavond daarover heeft iedereen een uitgesproken mening. En vanavond is hij hier voor zijn eerste grote televisie-interview. En samen met de studenten aan de Universiteit van Utrecht interview ik hem. Lang was er uitgekeken naar het optreden van Willem Holledig in het NTR-programma College Tour... De Heineken-ontvoerder werd geïnterviewd door van Huis... en kreeg veel vragen van studenten op zich afgevuurd. Wat u ervan vindt dat u als een beroemdheid beschouwd wordt door het Nederlandse volk? En waarom denkt u dat wij u zouden moeten geloven wat u zegt? Ik vroeg mij af waarom bewust gekozen was om meneer Heineken te ontvoeren... en niet iemand anders. Heb je geweten of was het een puur zakelijke transactie? Holleder moest duidelijk warm draaien. In het begin waren de antwoorden kort, bijvoorbeeld als het over zijn vader ging. Mijn vader was een verschrikkelijke man. Wat wilt u weten? Later antwoordde hij wat uitgebreider. Bijvoorbeeld over zijn jeugd in de Jordaan en wat voor invloed dat heeft gehad op de mens Willem Holleder. Maar ja, ik ben op de straat opgegroeid. Dus daar liggen de verhoudingen wat anders. Dan geef je eerder gauw een klap als het niet. Het is de manier waarop je opgevoed wordt. En ik ben op straat opgevoed. Ja. Dus uh, dat is misschien de reden dat ik eerder een klap geef. Dat, dat waren wij ook zo gewend in, in de buurt, in de Jordaan. Zo ging dat. Het waren vaak algemene antwoorden die Holleder gaf. Weinig nieuws bijvoorbeeld over de heinekenontvoering ontvoering en over de afpersing waar Holleder voor veroordeeld is. Maar één thema werd onzichtig ontweken. De vermeende betrokkenheid van Holleder... bij diverse liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Over deze zaken zal ik geen enkele uitspraak doen. En dat laat ik me ook niet toeverleiden. Nogmaals, ik heb geen enkele verklaring hierover. Nogmaals, ik geef geen enkel commentaar op deze uh, vraag. Hij blijft zwijgen, maar raakt toch een beetje geïrriteerd... als een student blijft doorzagen over zijn rol... bij de liquidatie van topcrimineel John Mierenmet. U kunt er geen, geen bekentenis over moorden gaan afleggen, dat begrijp ik. En ik heb ook respect voor dat u bent nou, gekomen. Ja, ik vind die aantijdingen uiteindelijk... die u nu zegt, gaat u te ver in. U heeft maar gezegd dat uw advocaat... Wil worden? Ja. Waarschijnlijk wilt u officier van justitie worden, geen advocaat. Nee, nee, nee. Ik, ben gewoon, kritisch, dit... ik ben gewoon kritisch. Nee, nee, nee. nee, nee. U, je hoeft als advocaat hoe je niet te bent. Als ik voor staat. u zou werken, zou ik u verdedigen. Maar ja, ik ben nu gewoon op dit zal ik u nu vragen. Objectief. Moet ik op die vragen van u antwoord geven? Als u mijn advocaat bent? Ik zou er geen antwoord geven, dat zeg ik okay, wel. Oké, dan, dan zou doe ik nu doen. wat u zegt. Ik geef ja, het geen antwoord. Oké, okay, goed zo. Oké. Okay. goed zo. College Tour eindigt uiteindelijk met wijze adviezen van de vermeende topcrimineel. Een advies aan Holleder junior. Ik, ik ga, zou niet over mijn zoon willen praten. Ik zou één ding zeggen, dat ik wel altijd tegen hem zeg... Van, je moet het nooit zo doen als je vader. En één advies aan de studenten in de ja, zaal. Je moet je best doen en uh, proberen gelukkig te worden ongeacht wat je doet. Ja, de ene geluk is ander geluk niet. Dat is verschillend. Hè? En daarna gaat Holleder weer naar huis. Zoals hij zelf al vertelde in de uitzending, op de motorscooter. U bedankt voor het kijken thuis en Willem Holleder... voor uw aanwezigheid hier in deze zaal. Dank u wel. Bedankt. Ja, de college tour van gisteravond. Iets anders dan. Het Nederlands elftal boekte gisteravond... een eenvoudige overwinning op Andorra in de WK-kwalificatie. Al viel de uitslag wel wat tegen. 3-0 werd het slechts in de Kuip. Bondscoach Louis van Gaal was dan ook zeker niet een tevreden man. Nee, dat ben ik niet. Uh, want ik ben ook teleurgesteld dat het paar uh, bij 3-0 is uh, gebleven...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 Ook al omdat Andorra steeds meer ging inzakken... dubbele dekking ging geven aan de buitenspelers. Ja, en, en dan moet je dat hoge tempo blijven volhouden. Dat hebben we niet gekund. In de tweede half zijn we weer sterk begonnen, vind ik. Maar ook weer later, ook wel door de wissels...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 Louis van Gaal was dat in gesprek met Bas Tichelen. Ze was de grote liefde en muze van schilder Rembrandt van Rijn... Saskia van Uilenburg. Vandaag viert Leeuwarden Saskia Dag. Dat straks. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van de Westerlaken. 16 minuten over 7 is het. Het spoor gaat... ...flink op de schop. De komende week wordt er op veel verschillende plaatsen aan het spoor gewerkt. En dat betekent dat reizigers worden omgeleid of met bussen moeten reizen. Aan de telefoon Huub Veeneman van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Het is dus uh, geen goede dag om vandaag, uh, zo aan het begin van de herfstvakantie... ...een dagje met de trein op uh, stap te gaan. Nou, inderdaad, niet met de trein. Aan de andere kant, mensen kunnen natuurlijk met bussen vervoerd worden... Uh, wat we inderdaad gedaan hebben is dat we een grootscheepse uh, verbouwing, dan we onderhoudsperiode hebben in de herfstvakantie. Voor de meeste mensen is het uh, vakantie komende week, maar niet voor prorail, omdat we juist willen zorgen dat we deze periode waarin doorgaans weinig mensen met de trein reizen, mm -hmm. zo'n herfstvakantie dat wij snel alle werkzaamheden in één week gepropt hebben om te zorgen dat we nou ja, werken aan het spoor. Ja, en wat voor, wat voor werkzaamheden zijn dat allemaal? Nou, dat varieert flink. Er wordt gewerkt bij Hoofddorp en Schiphol om ook meer treinen daar in de toekomst te laten rijden en ook flexibeler te laten rijden. We zijn natuurlijk met die Hansellijn bezig. Hè? Dus dat je van Zwolle naar, uh, via Lelystad naar Amsterdam rijdt. En dat je Amersfoort dus uh, niet meer aan hoeft te doen. Dus dat het daar flexibeler wordt. Mm -hmm. En we zijn in Alphen en Bosco bijvoorbeeld bezig aan het leggen van compleet nieuw spoor. Eh, naar nou ja, Gouda zijn we bezig met het intakelen van uh, roltrappen. Dus uh, overal waar we kunnen werken, daar uh, zijn we op dit moment bezig met werken. Ja, en dan het uh, beroemde traject uh, rond Schiphol. Hè? Van Leiden naar Schiphol ja. wordt, uh, wordt ook gewerkt, begrijp ik. Ja, precies. Daar zijn we inderdaad. Daar rijdt NS met, uh, met bussen. En uh, het is niet meer direct mogelijk om vanuit Leiden centraal naar Schiphol te gaan. Maar dan moet je even omrijden via Haarlem. En uh, vervolgens kan je dan uh, via Sloterdijk naar Schiphol toe. Dus het is absoluut mogelijk om daar te komen met de trein. Uh, maar de inzet van, uh, van bus, als je direct vanuit Leiden centraal naar Schiphol wil... dan kan je beter met de bus gaan. Maar het is in ieder geval zo dat NS daar een uh, site voor heeft gemaakt... Uh, ns.nl slash herfstvakantie, ja. zodat mensen gewoon precies kunnen zien uh, en van tevoren ook hun reis kunnen plannen. En dat is ook het advies als mensen uh, met de trein reizen. En uh, dat zijn op zich natuurlijk uh, nogal mensen die in de herfstvakantie gaan. Plan dan van tevoren de reis via internet als reisplanner. Ja, en hou rekening met uh, vertraging. Ja, precies inderdaad. Dat klopt. Huub Veneman van ProRail, dank u wel. Graag gedaan. Morgen gaan in de meeste Russische regio's kiezers naar de stembus... om een nieuwe burgemeester, gouverneur of gemeenteraad te kiezen. Dat is voor het eerst mogelijk sinds oud-president Medvedev... de wet heeft aangepast. Veel kandidaten van de oppositie zijn van deelname uitgesloten... of ze worden flink gehinderd in hun campagne. En dat laatste overkomt ook Yevgenia Tchirikova, Een populaire milieuactiviste die burgemeester wil worden van Chimki. Een stad vlakbij Moskou. Ze maakte een naam door haar onverschrokken strijd tegen de aanleg... van een snelweg door een natuurgebied. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was gisteravond... bij haar laatste verkiezingsbijeenkomst. Het weer zit Jevgenia Chirikwa niet mee vanavond. Het regent, het druppelt voortdurend. En hier in het Tolstoypark druppelen ook de mensen binnen... met paraplu's met regenjassen... Er zijn hier inmiddels een man of honderd, denk ik, misschien iets meer. En die zijn gekomen om te luisteren naar de kandidaten voor het burgemeesterschap van Gimki, een voorstadje van Moskou. Het is de laatste kans dat Chirikawa echt een ontmoeting kan hebben met haar kiezers en dat is... Heel moeilijk gebleken, omdat de afgelopen weken tijdens de verkiezingscampagne keer op keer bleek dat de zaaltjes bezet waren, of dat de elektriciteit was uitgevallen, of dat er een overstroming was. Onder allerlei voorwenselen werd haar gezegd dat het niet mogelijk was om ergens een ontmoeting te hebben in het kader van haar verkiezingscampagne. Maar nu dan voor de laatste keer en eigenlijk ook de enige keer dat het in deze vorm kan in Gimki, met veel mensen en ook nog onder een dak, want ze kunnen hier droog staan vlak voor een podium hier in het park zal Chirikova een ontmoeting hebben met haar kiezers en hen oproepen zonder op haar de stemmen. Een van die kiezers is Marina Marinina, een bejaarde vrouw die al haar hele leven in Gimki woont. Ik hoop dat Chirikawa, wat zij noemt, de orde in haar stad zal herstellen. Ze moet niets hebben van haar tegenspeler, de huidige waarnemend burgemeester Alex Zaghoff. Nee, Ze lieten haar helemaal geen campagne voeren, zegt Marina. Ze waren haar op alle mogelijke manieren de weg belet. Ze kon nergens campagne voeren, met mensen praten. Niet in het stadion, nergens. En dat is niet eerlijk. Er moet een gelijkwaardige strijd worden gevoerd. Maar je ziet overal alleen maar die Sagov. En als de posters van Tjirikova ergens ophangen, worden die meteen overgeplakt. De bijeenkomst mag twee uur duren en geen minuut langer. En terwijl Chirikova haar slotwoord spreekt... steken onbekenden hier vlakbij in het park een oorverdovend vuurwerk af. De oppositie op zichzelf is niet zo interessant, zegt Chirikawa. Ze is alleen interessant als middel om op te kopen voor de belangen van de mensen. Maar alleen maar bij elkaar komen om op Poetin te schelden, dat is saai. We moeten concrete stappen ondernemen om de situatie te verbeteren. En de enige vreedzame manier om dat te doen is actiegroepen op te zetten... die zich inzetten voor de bescherming van de natuur van je land. En de mensen die dat doen kunnen zich organiseren, ze hebben ervaring. En die mensen moeten gewoon overal gaan meedoen aan lokale verkiezingen. Ik laat zien dat je dat moet doen, ondanks alle moeilijkheden. Gimki is geen ongevaarlijke plek. Maar zelfs hier kun je deelnemen aan verkiezingen. En daarvoor hoef je helemaal geen Superman of Schwarzenegger te heten. Ja, een verslag van ons correspondent Geert Groot Koerkamp. Het Armstrong-rapport van het antidopingbureau USADA heeft nu al consequenties voor een van de hoofdrolspelers. Ploegleider Johan Bruineel, die volgens USADA een belangrijke speel was in het dopingnetwerk, is ontslagen bij zijn huidige werkgever, de RadioSheck Wielerploeg. Terecht, dat vindt Joost Postuma, de enige Nederlandse renner in die ploeg. Dat mag je niet echt verbazen dat de ploeg heeft besloten om in ieder geval de samenwerking te gaan beëindigen. Aan de, aan de andere kant verbaasde het mij wel. Uh, wij kregen een bericht binnen via onze ploeg mailbox. En er staat in, uh, ja, op een nette manier natuurlijk. En in, uh, in overleg met beide partijen is de samenwerking is natuurlijk beëindigd. Op het tweede las ik ook gelijk een statement van Johan. En die zei dat hij zelf de samenwerking ja, beëindigt. Dat bijt elkaar natuurlijk wel denk ik. Maar uh, ik ga er maar vanuit dat de ploeg uh, hem eruit heeft gehoord. Bosma heeft het dossier ingezien en kan bijna niet geloven wat hij leest.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 Postuma zat bij die ploeg van 2004 tot 2010. En hij kan zich niets voorstellen bij die beschuldiging. Dat is mij totaal niks, Ja, daarvan bekend, moet ik eerlijk zeggen. Ik, het sterke punt van de raalbank, ja, dat vind ik altijd. Het, uh, ja, ze geven de, de jonge pros ook altijd alle gelegenheid om gewoon te wennen aan het programma. En uh, ja, die ervaring die heb ik zelf eigenlijk ook gewoon gehad. Ik ben gewoon heel rustig daar gebracht. Ik ben in 2004 de proefzaamheer geworden. Ik heb eind van het jaar de jaren van Spanje gereden. Uh, dat jaar na de tour. Uh, je ziet toch dat het heel veel. Jonge renners bij de Rauwbank ook heel lang fietsen. Dus ik. Uh, nee, dat is mij echt totaal niet, uh, niet bekend. En zelf kwam hij nooit in de verleiding om doping te gebruiken, ook al zag hij andere renners verdacht hard rijden. Ik ben begonnen daar met huurrennen omdat ik een hele mooie sport vond. En uh, ik heb altijd gezegd: het is ook een heel mooi leven na de wielersport. Ik heb twee hele mooie kindjes, een lieve vrouw. En uh, ik zeg altijd zo: uh, je moet jezelf altijd recht in de spiegel kunnen aankijken en de keuze. Ja, die liggen altijd nog bij de rennen zelf, denk ik. Het is altijd heel gemakkelijk om uh, te gaan afschuiven van... ja, maar zij deed het ook en, en uh, daarom ga ik het ook doen. Daar ben ik gewoon fout bezig en sta ook niet stevig in je eigen schoenen. Joost Postuma was dat. In Leeuwarden wordt vandaag het 400ste geboortejaar gevierd... van Saskia van Uilenburg zoals de grote liefde en muze van schilder Rembrandt van Rijn. En over Saskia komt vandaag ook een biografie uit... van de hand van Ben Broos. Meneer Broos, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom was Saskia zo fascinerend voor Rembrandt? Dat is natuurlijk een goede vraag. Uh, we hebben het hier wel over iemand uit het verleden... Ja. waarvan heel, uh, heel weinig documenten bewaard zijn gebleven. Dus als wij, als wij nu hadden beschikt over liefdesbrieven of zo... Ja. dan waren we mooier... Had u uw vraag mooi kunnen beantwoorden? Maar ja. ik denk dat uh, vanaf het moment dat hij haar zag, uh, moet hij haar uh, fascinerend gevonden hebben. Ten eerste om haar uiterlijk. Mm -hmm. Want uh, hij heeft meteen uh, bij de eerste ontmoeting een portret van haar gemaakt. En nog geen twee maanden later gingen ze in ondertrouw. Dat zou je toch wel uh, vrij snel kunnen vinden. Want hij kende haar. Uh, voor die ontmoeting helemaal niet. Nee. En, en de familie vaag. Maar... Uh, zij heeft hem op een of andere manier meteen getroffen. Ja, en wat is uiteindelijk ook haar invloed op hem geweest? Dat is een heel veel dingen geweest. Uh, zijn kunst is uh, vrij plotseling veranderd. Ja. Je ziet het hele vrouwbeeld. Wat, wat, wat, wat, zie, wat zie je veranderen dan? Eh... Uh, Laat ik zeggen, voordat uh, hij uh, Saskia kende, schilderde hij historiestukken, stukken waarin hij ook vrouwen schilderde. Mm -hmm. Maar dat zijn altijd tafereelen met vrouwen die tragisch aan een einde komen. Oh. Of uh, Minerva. Uh, nee, nee, niet Minerva. Dat komt later. Uh, Callisto die bedreigd wordt door een draak. Uh, andere figuren die uh, eigenlijk ook niet uh, heel mooi. Uh, geschilderd zijn. Nee. Maar uh, nadat hij getrouwd is, worden het opeens uh, vrouwelijke helden, zeg maar. Ik noemde Minerva, dat is inderdaad uh, Godinne van de wijsheid, Sophonisba, die groot in de liefde was. Ja. En uh, daar heeft hij uh, telkens uh, haar uiterlijk voor gebruikt. Dus het, hij was in elk geval betoverd door haar uiterlijk en, en liet dat ook in zijn schilderijen zien. Nu heeft u ook een biografie over haar geschreven. Heeft u nog oh ja. iets nieuws over haar ontdekt? Eigenlijk heel veel. Dat eh, Onder andere het sociale leven van Rembrandt en Saskia. Dat dat eh, bepalend werd door eh, Saskia en haar familie. Want ze, zij hing sterk aan haar familie. En eh, dat begint bijvoorbeeld al bij eh, zeg maar de naamgeving van het eerste kind van Saskia. Mm -hmm. Die heette Rombertus en dat is naar haar vader. Terwijl het toch gebruikelijk is dat uh, de oudste zoon genoemd wordt naar de vader. Dus, van dus dat was, De ja, man. En het... nou, uh, bij alle geboortes, daar waren altijd Uilenburgs aanwezig. Uh, peet peetoom, peet, -oom, peet -tante. Die waren er bij het overlijden en bij het huwelijk. En daar zie je nooit uh, van Rijns uit Leiden optreden. Nee. Die dus ze is, dus is een dominante vrouw, kunnen we wel zeggen. Je mag wel zeggen dat zij en haar familie, en uh, dat is ook min of meer begrijpelijk... want het was uh, wel zeker een rijke familie, maar mm -hmm. dat was die van Rembrandt niet. Dus uh, daar kan die uh, best door uh, uh, ja, geïntimideerd zijn, enigszins. Ja. Maar de, zijn broodheer, zijn uh, opdrachtgever, Hendrik Uylenburg, dat was een neef van Saskia... Dus hij had uh, zowel met zijn werkgever als met zijn vrouw te maken... met die hele uilenburg familie ja. Dus wat dat betreft uh, een dominante vrouw die uh, vandaag dus uh, haar eigen dag heeft. De dus Saskia-dag in Leeuwarden. Ja. Ben Broos, dank u wel uh, voor uw uh, toelichting. Graag gedaan. Een fijne dag nog. Dank u.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 Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl actie. Let op. Geld lenen kost geld. Sssst. De geheimen van Barslet. Dus jij met Siebe geneukt? Er is niets gebeurd. <lacht> Ga daar met je poten van af, joh. Ik heb iets ongelooflijk stoms gedaan. Ja, hij komt Kom dan. 3, 2, 1. 1. Ah. Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2.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 Steeds meer basisscholen geven al vroeg lessen in vreemde talen. Het Europees Platform dat zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs spreekt van een explosieve groei. In 2007 boden 127 basisscholen vroeg vreemde talenonderwijs aan. Eind 2011 waren dat er ruim vijf keer zoveel, 650. De stijging komt vooral doordat de ouders erom vragen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Ines Weski is advocaat van Daisy Bouterssen. Maar hoe kijkt deze opvallende strafpleiter naar de culturele actualiteit? Kees van Kooten legt uit wat vriend Gerrit Komrij zo'n geweldige dichter maakte. Opium, vanavond om half elf bij de AVRO op Nederland 2. Een heel goedemorgen, dit is het Radio 1 Journaal. Het is uh, vier minuten over half acht. De derde volle week van onderhandelingen tussen VVD en PvdA zit erop. En ondanks de welbekende radiostilte werd het toch de week van het lekken. Mevrouw de voorzitter, uit de media vernemen wij dat uh, de onderhandelende partijen een akkoord hebben bereikt op belangrijk. De basisbeurs voor alle studenten verdwijnt en er komt een sociaal leenstelsel voor in de plaats. VVD en PvdA zijn het erover eens dat er zo'n stelsel moet komen, zo zeggen bronnen rond de formatie in Den Haag. Verslaggever Marcel Bril. Marcel, wat weten we precies? De partijen willen dat het leenstelsel ingaat per 1 september 2014. En als het dan zover is, dan gaat het alleen gelden voor nieuwe studenten. Oh Samson, ik had vragen. Winkelt u graag op zondag? Uh, ja, als dat zo uitkomt, ja. Nou, ondanks die radiostilte stijpelt er toch wel eens uh, iets door... als je de juiste frequentie hebt. En het goede nieuws voor D66 en iedereen die wil shoppen is dat VVD en PvdA het aan de onderhandelingstafel inderdaad eens zijn geworden over dat idee dat de gemeenten zelf het maar moeten beslissen. It, en het akkoord betekent dat uh, de weigerambtenaren die er nu nog zijn, nou die mogen gewoon blijven zitten. Nieuwe ambtenaren die in dienst worden genomen... die worden alleen maar aanvaard als ze homo's echt in de echt willen uh, verbinden. Dus dat is uh, geregeld. Het is een behoorlijk lawaaiige radiostilte. Nou, naast het leenstelsel seipelden er nog meer zaken uit het formatieproces naar buiten. Politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, um, wat is er aan de hand met die vooraf opgelegde radiostilte? Ja, maar goed, hoe gaan dingen in de praktijk? Uh, ja, wij leggen die verkiezingsprogramma's naast elkaar. En dan zie je dat ze, de partijen het op voorhand al op een aantal punten met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld zo'n leenstelsel of bijvoorbeeld uh, de weigerambtenaren. Ja, dan denk je, ze zijn nu een paar weken weg. Dus laten we maar eens gaan informeren hoe dat dan zit. Of daar al een besluit over genomen is. Ja, en dan spreek je mensen aan en dan, ja, dan zie je dat ze in eerste instantie nog wel willen ontkennen. En ja, dan denken ze, ja, ach, het staat in beide verkiezingsprogramma's. Het zit nu eenmaal zo. En dan wordt het zo toegegeven en dan komt het naar buiten. Maar dat is dus meer, zeggen, het werk van journalisten dan dat de onderhandelende partijen een strategie hebben om bepaalde dingen bewust te laten lekken. Dat zit er niet achter. Nee. Nee. No compensation. Heeft u het stuk in het NSC al gelezen? Uh, uitgelekte stuk. Oh, dat stuk hadden wij natuurlijk al eerder gezien. Ja, u kent dat stuk? Was op initiatief van de SG's geschreven. Dus het uh, stuk bestaat en wat vindt u van het stuk? Daarover geldt dat ene mooie woord. Radio stilte. Ik heb het stuk nog niet gezien, dus ik ga even kijken wat Staten? het is. Nogmaals, ik, ik heb alleen net gehoord van de voorlichting dat er een stuk was uitgelekt. Een stuk van de SG's: een advies aan, uh, aan u als informateur. Ik ga eerst even naar kijken. Hoort u maar later. Goedendag meneer Rutte. hallo. Er waren wat uh, lekkages deze week. Heeft dat nog uh, geleid tot scheve gezichten aan de onderhandelingstafel? Kijk, over de onderhandelingstafel doen we geen mededelingen, uh, Maar er worden heel veel stukken uitgevraagd. Af en toe, als je honderden stukken opvraagt, dan zal er wel eens wat uitlekken. Ja, maar er lekt ook informatie uit over wat er besloten is. Kijk, uh, over de onderhandelingen doen we geen mededelingen. Nee, maar de vraag was, leidt het af en toe tot scheve nou, gezichten? Gaat het niet stuk meelopen, toch? Ja, zeker wel, Overzellig. Onderhandelingen. Het gaat goed. Het gaat altijd goed. Dat kan niet. Ja, echt. Maar wordt het dan niet de tijd om af te ronden als het zo goed gaat? Precies. En vooral om elke keer te voorkomen dat wij weer hier niks mogen en moeten zeggen. Gaan we, we snel af. Deze week waren er wat lekkages her en der. Heeft dat nog tot scheve gezichten geleid aan de onderhandelingstafel? Nee, we geven vooral onszelf de schuld. Een bijdrage hoorde u van Joost Vullings en Jon Hille. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest. President Obama's campagne heeft ruim 900 miljoen dollar binnengehaald. Meer dan concurrent Romney. Obama staat op het punt het miljard te halen... en hij vestigt daarmee een nieuw record. Maar om nou te zeggen dat alle democraten daar blij mee zijn? Het it was, it, it was electrifying. Electrifying. electrifying. Yeah. Yeah. Yes. Zwarte dame komt uit de concertzaal gewandeld. Het Nokia Theater in Los Angeles. Een grote fundraiser voor Obama. Zoals hij er wel meer houdt. Maar hier natuurlijk in Californië met celebrities. Hier trad op Earth, Wind and Fire. Katy Perry. En natuurlijk ook van de partij Stevie Wonder. En alle celebrities. This was just magnificent. De kaartjes waren heel duur. Hoeveel heeft u betaald? $500. It was well worth it. $500. dollars. it was well worth it. You had this money? You had this spare money? Um, I had to make a sacrifice, but it was worth the sacrifice. Nee, dat had ik niet over. Ik heb er echt wel een offer voor moeten brengen voor dat geld. Even aan de kant met deze dames, even uit de rij die nu uit het theater wegloopt. Uh, $250 a ticket. Wauw. <laughs> well worth it. You know what? And honestly, the whole reason was not because of who was in concert, who the musicians were. We came to see Obama and we were inspired for Obama. We came to we support get... Obama. That was the whole reason, the support for Obama. Yeah. $250. That geld, that heb ik niet betaald for the artiesten, but that heb ik betaald for Obama. Iedereen wacht ervan, zoveel geld in de politiek. En nou buur je er zelf aan mee. That it's too yes. much, it's yes. too... Citizens United is completely, it's appalling. I mean, honestly... Absoluut, je hebt helemaal gelijk. Maar waarom geef ik nu meer? Omdat tegenwoordig de industrie en het bedrijfsleven de politiek maximaal mag sponsoren. En uh, Romney en de Republikeinen hebben daar uitvoerig gebruik van gemaakt. I don't want our vote, I don't want our voice discounted by the oil and else. Excuse my French. Very good. Sorry. Ik doe hier inderdaad aan mee omdat ik niet wil dat mijn stem verdund wordt door de belangen van de oliemaatschappijen en het bedrijfsleven. Ik ben Marike Audians en ik woon sinds negen jaar in Los Angeles. We hebben 250 dollar per kaartje betaald. Na het concert, het, uh, het ging nog verder hè? Ja, na het concert konden diegenen die daar voor de juiste portemonnee bezitten... zich nog uh, vervoegen aan een diner bij uh, Jeffrey Katzenberg thuis... waar je voor 40.000 dollar kon aanschuiven. David Weiner, lives here in Los Angeles. En dat is de vriend van Marike. Het is een ridiculous game, maar je kan change the rules of the game in the middle of the game. Het is uh, totaal absurd. Maar dat zijn nou eenmaal de regels van het spel. En de regels van het spel kan je niet tijdens het spel veranderen. The dollars that we geven to Obama will go straight to Nevada, we we'll go straight to uh, Pennsylvania, we we'll go straight to Ohio. En het, uh, het geld dat wij hier uitgeven, dat wordt niet in Californië besteed. Maar dat gaat naar alle campagnes in Ohio, in Pennsylvania, in Florida. In die staten waar de verkiezingen dus besloten worden. Ik hoop dat ze er daar maar goed werk mee doen. That's uh Obama came through uh, Hollywood on a fundraising campaign before he was elected. And that is me looking lovingly at the, the future president. staat hier voor mijn neus een foto met haar de echtgenoot. En Obama, thuis bij Amy Wielands. Een Californische schrijfster. Waarom doen mensen dit? Wat is de fun van deze diners? It's all about showing off, which is... Hollywood is the primo site of showing off. Daar gaat het hier om in Hollywood. Dat je kunt zeggen dat thuis bij jou de president was. He comes to California and he just raises money. He didn't do any public events. So there was no chance for some little kid to see him. Ik heb toch een beetje moeite met zo'n bezoek van Obama aan Californië. Er is geen enkel public event... Geen enkel kind kan hem eens ontmoeten. Hij bezoekt zeker niet de binnenstad van L.A. En waarom doet hij dat zo? Omdat hij weet dat hij ons in de pocket heeft in Californië. We stemmen toch wel democraten. Hij gebruikt Californië alleen maar als zijn pinautomaat. Maar <laughs> natuurlijk I love him. <laughs> een verslag van Wessel de Jong was dat. Hij loert vanuit het oosten naar Nederland en komt langzaam onze kant op. De wolf, dat zo meteen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerhaken. Het is uh, 17 minuten voor acht. Steeds meer mensen maken gebruik van de cloud, het online opslaan van persoonlijke bestanden. Bedrijven als KPN, Google, Microsoft en Apple bieden daarvoor verschillende diensten aan. En dat is handig natuurlijk, want je kan altijd en overal ter wereld bij je eigen bestanden... Maar helemaal veilig in de cloud staan die bestanden toch niet. Ook Amerikaanse opsporingsdiensten kunnen in die gegevens rondneuzen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Informatierecht. En uh, onderzoeker Joris van Hoboken zit in de studio in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voordat we het over die cloud gaan hebben... eerst even een vraag over die aangekondigde cyberaanval... waar we het eerder dit uur over hadden. Uh, Nederlandse uh, providers en het uh, Nationaal Cybersecurity Centrum... die uh, staan paraat. Hoe serieus moeten we de dreiging nemen... Uh, nou, in dit geval uh, lijkt het zo dat er in uh, Zweden eerder ook iets is gebeurd, waardoor het wel uh, noodzaak lijkt om het erg serieus te nemen. Wat er staat te gebeuren. Maar aan de andere kant is het ook wel belangrijk om, uh, om goed te blijven kijken wat er nou echt gebeurt. Het zijn toch een nieuwe vorm van politieke acties. En uh, je ziet ook wel eens als het gaat om bijvoorbeeld het uh, ontoegankelijk on maken van gewone websites, Dus niet gewoon de provider zelf dat het internet uitvalt. Uh, dat, uh, dat er wel uh, soms ziet dat, dat er overgereageerd wordt. Hè? Dus dat. Uh, en, uh, dus we moeten eigenlijk ook met z'n allen opnieuw een beetje uitvinden uh, van waar we precies de grens leggen van, uh, van, van wat politieke acties zijn die echt over de grens gaan. En wat een soort van nieuwe vorm van politiek is, die, uh, uh, die eigenlijk ook gewoon hoort bij uh, de nieuwe omgeving. Ik proef uit uw reactie dat dit, dit waarschijnlijk, ja, u zegt het is meer een soort van uh, uh, protestactie, dan dat ze echt het hele internet gaat platleggen. Uh, nou, het is natuurlijk sowieso een protestactie. Uh, dat zie je, het heeft een soort politieke context. Uh, maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat ze, dat ze daar. ...legale middelen gebruiken en het echt het platleggen plat plat van het internet in Nederland... ...dat lijkt een beetje het doel te zijn. Uh, dat gaat uh, waarschijnlijk natuurlijk veel te ver. Ja. Uh, dus uh, wat dat betreft vind ik het ook te, heel terecht dat, uh, dat de overheid... ...en ook de providers natuurlijk zich wel uh, voorbereiden om uh, te voorkomen dat er zoiets gebeurt. Ja, en ook nu bent u hier om over de cloud te praten. Hè? Zijn, ja. zijn onze gegevens tijdens zo'n zo aanval van hackers uh, veilig? Uh, onze gegevens zelf, ja, dat, dat is natuurlijk ook nog een ander probleem. Is er wel de veiligheid zeg maar, van onze eigen gegevens, niet gewoon het uitvallen van het internet? Uh, en daar zie je natuurlijk wel dat op het ge gebied van informatieveiligheid dat er nog een hoop onzekerheden zijn. Dus, maar... dus, dus dat, weet, dat kunt u eigenlijk nog niet zeggen? Uh, nou, het is natuurlijk, nou, je kunt het niet zeggen. De, er, zijn, er zijn een hoop problemen op dat gebied. Het blijkt voortdurend dat, uh, dat er datalekken plaatsvinden. Dus ja. wat dat betreft is die, uh, die veiligheid natuurlijk nooit 100% helemaal goed geregeld. Nee, want u heeft dus ook onderzoek gedaan naar de veiligheid van die gegevens. in verband met een andere kwestie: de Amerikaanse anti-terreurwetgeving, zoals de uh, Patriot Act. En u heeft vastgesteld dat de wetten, uh, die wetten het mogelijk maken. dat Amerikaanse opsporingsdiensten uh, ja, onze digitale gegevens in de cloud kunnen zien. Mag dat zomaar? Uh, nou kijk, we hebben echt gekeken van... hoe is dat nou in Amerika zelf geregeld? Hoe kijk kijken de Amerikanen daar vanuit de Amerikaanse wetgeving uh, uh, naar. En dat dan, dan, is, dan gaat het dus vanuit het Amerikaans perspectief... gaat het om legale middelen om uh, toegang tot gegevens te verkrijgen. Dus we hebben eigenlijk gekeken, gekeken naar het geheel aan wetgeving. Ja. Uh, wat de mogelijkheid geeft de Amerikaanse overheid... om toegang te verkrijgen tot uh, gegevens. En dan blijkt daar eigenlijk uh, dat, er, dat er zeer ruim uh, die mogelijkheden bestaan... om toegang te, gegeven tot, uh, uh, te krijgen tot cloud providers. Uh, en dat de rechtsbescherming eigenlijk vrij minimaal is voor mensen in het buitenland. Maar hoeft de, de, de, hoeven de Amerikaanse autoriteiten dan ook geen toestemming te vragen... aan de Nederlandse autoriteiten om bijvoorbeeld in mijn cloud te kijken? Uh, nou, dat blijkt dus in beginsel niet het uh, geval te zijn. Dus, omdat uh, bijvoorbeeld Amerikaanse veiligheidsdiensten... Uh, op basis van een bepaling in de Visa Amendments Act... Uh, gegevens op kunnen vragen... Uh, direct bij de cloud provider die onder Amerikaanse juridictie valt. Het probleem is dat er bij dat soort wetgeving eigenlijk uh, bijna geen enkele transparantie is over hoe die wetgeving nou precies wordt gebruikt. En dat uh, de bedrijven zelf eigenlijk ook helemaal geen mededeling over kunnen doen als er bevragingen uh, hebben plaatsgevonden. En dat is op zich niet gek. Dat is hier in uh, Nederland vaak ook het geval. Als, een, als de IVD bij een bedrijf komt om gegevens op te vragen, dan mag dat bedrijf dat niet vervolgens in het nieuws brengen. Ja. nee, Maar u zegt, dat het, hè, als, het, als het onder Amerikaanse Jurisdictie valt. Wat bedoelt u daar precies mee? Dus ik, ik begrijp namelijk nou ja. dat er dus een verschil is tussen of de ja, cloud nou. Moet natuurlijk wel, de Amerikanen moeten wel het recht hebben om bij een bedrijf aan te kloppen. Ja, dus en wat je dan ziet is dat er eigenlijk wel een soort misvatting is ontstaan... dat dat zou afhangen van het feit dat die gegevens dan ook echt in Amerika zijn opgeslagen. Uh, dat is vanuit Amerikaans perspectief niet het geval. Okay. Uh, dat, dat zouden we hier in Europa wel uh, willen. Daar is ook wel politiek debat uh, over ondertussen. Uh, maar de Amerikanen die vinden het voldoende als er een uh, bedrijf... bijvoorbeeld een vestiging heeft, een structureel zaken doet in de Verenigde Staten. Nou, Dat is eigenlijk... Je ziet dat met die cloud providers, dat zijn over het algemeen uh, internationaal opererende bedrijven. En ja, die kunnen allemaal helemaal niet om uh, de, de Verenigde Staten heen. Dus je ziet daar eigenlijk dat er al snel die juridische mogelijkheid ontstaat voor de Amerikaanse overheid om bij cloud providers aan uh, te kloppen in de VS. Uh -huh. uh, en dat is natuurlijk een beetje de vraag hoe die, hoe die providers daarmee omgaan. Maar zelfs onze Nederlandse KPN kan dus gewoon door de Amerikaanse autoriteiten uh, gedwongen worden om uh, de cloud beschikbaar te stellen. Nou, als, als KPN dus met die cloud uh, dienst die ze hebben ook een uh, vestiging heeft in de, in de VS. Dan is juridisch die mogelijkheid, die is er. Ja. En, uh, dus, en dat is uh, dan in het bijzonder is uh, die mogelijkheid is heel ruim als het gaat om uh, de veiligheidsdiensten in de VS, bijvoorbeeld de NSA. En die kunnen ook eigenlijk zelfs uh, wholesale zouden die gegevens op kunnen vragen. Dus, dus bulk. Uh, ja. Dus niet alleen gericht op een bepaalde persoon. Maar, alles. maar, maar gewoon in één keer een heel stuk uh, gegevens dat nodig is voor hun ja. voor, voor hun. Uh, uh, ja, voor een nationale veiligheidsbeleid. Wat, en die grens die wordt vrij ruim getrokken in de VS. Dat is nog een ander probleem. Maar hoe, hoe erg is dat? Dat zij dat zomaar mogen? Uh, nou, daar kan je natuurlijk over van mening verschillen. Maar wat wel natuurlijk een fundamenteel probleem is... is dat uh, wij hebben hier... Een, in Nederland hebben natuurlijk ook wetgeving die toegang biedt. En dat staat in de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Maar daar heeft ons eigen parlement... heeft daar als het ware zeg maar, over gestemd. Die kunnen die wetgeving ook veranderen. En uh, wij hebben daar als het, alle, als het ware zeg maar, over meebesloten. Dat is een beetje in theoretische zin natuurlijk. Maar dat werkt nou eenmaal zo in een democratie. En op het moment dat uh, buitenlandse overheden eigenlijk gaan uh, beslissen... over over die toegang en de vertrouwelijkheid, zeg maar, het belang daarvan van mensen in het buitenland. Ja, wij hebben helemaal geen invloed, natuurlijk, op dat politieke debat nee. in de VS. En daar zit een beetje het probleem. Joris van Hoboken, onderzoek. we moeten het hierbij laten. Dank u wel voor uw toelichting. Oké, okay. goed. Volgende onderwerp: De Wolf keert terug naar Nederland. Niet omdat hij hier wordt uitgezet, maar omdat hij spontaan de Duitse-Nederlandse grenzen over zal steken. Reden voor staatssecretaris Bleker om gisteravond in Losser een ronde tafelgesprek te houden. En daarin vertelden twee Duitse gasten over hun ervaringen met wolven in een gebied 200 kilometer oostwaarts. Aanwezig was ook een Nederlandse wolvenexpert. Verslaggever Karen Alberts sprak met hem. Leo Linachts van Wolveninnederland.nl. U bent al een paar jaar aan het voorbereiden op de komst van de wolf, maar hoe realistisch is dat? Gaat die wolf komen in Nederland? Ja, het is heel realistisch. We zien gewoon dat zowel de Duitse populatie als de Franse populatie zich uitbreiden. En uh, uh, jonge onvolwassen, of ja, jong volwassen wolven, zeg maar, die uh, zwermen uit, uit hun ouderlijk territorium... zoeken zich een eigen plekje en leggen afstanden tot meer dan duizend kilometer daarmee af. Nou, de dichtstbijzijnde roedels zijn op 200 kilometer afstand van Nederland. Dus dat betekent dat eigenlijk zo'n jonge, zwervende wolf elk moment een keertje Nederland binnen kan lopen. Misschien loopt hij ook weer naar buiten omdat hij het niks vindt. Maar wij denken dat er uh, uh, op termijn gewoon wolven zijn... die denken van nou, ik vind het hier al wat en uh, ook zullen blijven. En op welke termijn denkt u dan ongeveer? Nou, ik denk op termijn van enkele jaren... dat er uh, wat individuele wolven in Nederland binnenkomen. Maar de vestiging van de eerste roedels dat verwacht ik niet de eerste tien jaar. Dus het duurt langer. Dat kost meer tijd. Staatssecretaris Bleker, één ding is duidelijk. Als hij komt, dan is het aan de oostkant van Nederland. Uh, Moeten burgers zich hier nu zorgen maken? Nee, geen zorgen maken. Want kijk, de, de wolf is een schuwdier. Uh, is eigenlijk helemaal niet erop gericht om zich naar mensen toe te bewegen. Uh, gaat er eigenlijk altijd vandoor als die mensen ziet. Uh, er kan wel schade optreden bij uh, bijvoorbeeld schapen. Maar dat is ook in Duitsland is de schade door honden die, uh, die, die schapen opvreten... Uh, ...vele, vele, vele malen groter dan door de wolven. De 120 wolven die in Duitsland zijn. Dus je moet er een beetje nuchter mee omgaan. Je hoeft je geen zorgen te maken. Uh, maar je moet je er gewoon netjes op voorbereiden. Bijvoorbeeld uh, boeren die veel schapen hebben... ...die moeten hun, hun, hun, uh, hun weilanden wat, wat, wat beter met wat meer omheining voorzien. Wat hoger, met wat meer stroom erop. En dan gebeurt er niks. Dus dat soort dingen moet je wel allemaal een beetje met elkaar, laat ik zeggen, op tijd voorbereiden. U bent van goede wil, zoveel is duidelijk. Maar ja, hoe lang bent u nog staatssecretaris? Worden die plannen straks overgenomen door uw opvolger? Of moet het hier op regionaal niveau gebeuren? Nou, ik, ik vind eigenlijk, Den Haag moet zich hier zo weinig mogelijk mee bemoeien. Ik ben ook niet voor niks hier in Twente gaan zitten met deze bijeenkomst. Want in Den Haag komt nooit een wolf, in Amsterdam ook niet, in Rotterdam ook niet, zelfs niet in Utrecht. Hij blijft in het oosten, in de Achterhoek, in Drenthe, in Twente, in delen van Brabant. En laten we nou de komende, komende jaar met de mensen uit de streek, uit de regio's en met de provincies samen nadenken over hoe gaan we dat nog straks aanpakken. Dat hoeft helemaal geen politieke discussie in de Tweede Kamer te worden, geen wolvenmoties, helemaal niks. Gewoon de mensen die ermee te maken krijgen in de regio, die... Kunnen daar met elkaar wel een goede oplossing voor bedenken? En de algemene houding die hier ook aantref, is. Ja, als die komt. De een zegt van. Nou, vindt vind het wel mooi. De ander zegt van. Nou ja, het is niet anders. Maar als die komt, dan gaan we dat op een goede manier begeleiden. En doe dat met de mensen in de streek. Dat zei uh, Demissionair staatssecretaris Bleker van Landbouw. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Jury Stubinski. Mensen die met een slok op achter het stuur gaan zitten... worden in de toekomst sneller en steviger aangepakt. En krijgen vaak op het politiebureau al te horen wat hun straf is. Dit nieuwe lik op stuk beleid wordt bekendgemaakt door de directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. In een gesprek met de Telegraaf zegt hij... wanneer agenten weggebruikers met een slok op aanhouden en laten blazen... staat onomstotelijk vast of zij in overtreding zijn. Dat zijn zaken die niet ingewikkeld zijn en op het bureau onmiddellijk afgehandeld kunnen worden. Het prominage liegt niet. De overheid brak de mensen met de slok op de laatste jaren steeds strenger aan. Topcrimineel Willem Holleder heeft zelf vanuit de gevangenis... contact gelegd met John van den Heuvel. Dat schrijft de misdaadverslaggever in een column in De Telegraaf. Gisteren maakte hij op 3FM ruzie met presentator Twan Huis. Huis verweet de Telegraafjournalist dat hij zelf ook graag een interview had gewild... en dat hij daarbij wel bijzondere voorwaarden met Holleder zou hebben willen afspreken. Van den Heuvel schoot in dat gesprek in de verdediging. Van den Heuvel zegt in zijn column de ruzie met huis te betreuren... maar geeft nog wel een trap na. Hij schrijft, feit blijft dat huis zich voor het karretje van Holleder heeft laten spannen. Na acht uur een gesprek met onze eigen justitieredacteur... over de uitzending van College Tour. Op de website van de LA Times een filmpje van de laatste landing... van de space shuttle Endeavour op het vliegveld van Los Angeles. Na een carrière van 30 jaar maakte hij een laatste afscheidstoer. En er was veel publieke belangstelling voor het toestel. Bezoekers verklaarden onder indruk te zijn van het enorme ruimtevaartvoertuig... dat op de rug van een Boeing was vastgemaakt. Sommigen waren tot tranen geroerd. De Space Shuttle wordt uiteindelijk naar het California Science Center in Los Angeles gebracht. De op één na grootste partij in de provinciale staten van Limburg, de PVV wil een provinciale enquête naar de financiële gang van zaken... bij het WK wielrennen. De partij gaat daarmee een stap verder... dan het financiële onderzoek dat er komt. De regionale omroep L1 volgde het debat... over de problemen bij het sportieve evenement. De stichting die het WK organiseert verkeert in geldnood... doordat de organisatie minder subsidie van het Rijk krijgt dan verwacht. En ook vallen de bijdragen van het bedrijfsleven tegen. Het Limburgse parlement ging morrend akkoord... met een bankgarantie van ruim 1,3 miljoen euro... zodat de organisatie de rekeningen kan blijven betalen. Of het voorstel van de PVV kans maakt, is nog onduidelijk. Er heeft uh, nog nooit eerder een provinciale enquête plaatsgevonden. En tot zover het uh, mediaoverzicht met Juris Tuminski. Na achter aandacht voor sterfgevallen als gevolg van de besmette zalm in ons land. En we kijken naar uh, providers van uh, de iCloud en hoe veilig die iCloud is. Hoort u meer over na het nieuws van 8 uur. Graag tot zo. 20 jaar OVT. All Alle vrienden van Berlin. En daarvoor, als een vriend, ik geef pride in de woorden Ik ben een violina. De geschiedenis van de wereld. Met onder andere Gert Mak. De geschiedenis van de 20e eeuw, dat is Amerika, Europa en de Sovjet-Unie. Dat is Kennedy, De Gaulle en Stalin. Luister morgen van 7 uur ochtends tot 2 uur s middags. 20 jaar OVT. Ik ben Ein Violino. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoofdpijn, duizeligheid. Afstanden niet goed kunnen inschatten. Een verkeerd aangemeten multifocale bril kan problemen opleveren.